NOS-journaal. Rond dit tijdstip begint in de sint pietersen mis het van het conclaaf. 115 kardinalen trekken zich vanaf vandaag terug in de Sextijnse kapel om een nieuwe paus te kiezen. Vanmiddag wordt er voor het eerst gestemd. Aan het begin van de avond zal er voor het eerst rook opstijgen uit de schoorsteen. Verwacht wordt dat wel een paar stemrondes nodig zijn voordat er een paus is gekozen en de rook dus wit zal zijn. Oliebedrijf Shell en het Duitse chemiebedrijf BASF betalen 243 miljoen euro schadevergoeding... aan oud-werknemers van een chemiefabriek in Brazilië. Het bedrag is een schikking. In de fabriek werden pesticiden gemaakt. De werknemers werden jarenlang blootgesteld aan schadelijke stoffen... en 60 mensen zouden daaraan zijn overleden. Shell was tot 95 eigenaar. Het bedrijf kwam later in handen van BASF. In Frankrijk zijn honderden automobilisten... vannacht ingesneeuwd geraakt op de snelweg...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 Studenten moeten ook in hun tweede of derde studiejaar... nog een negatief studieadvies kunnen krijgen. Dat betekent dat ze niet verder mogen studeren. Minister Bussemaker van Onderwijs wil dat instellingen daarmee gaan experimenteren... om te voorkomen dat studenten de studie na het eerste jaar verwaarlozen. Alleen studenten in het laatste jaar worden uitgezonderd van de regeling. Bussemaker zei in het Radio 1-journaal... dat ze de zesjescultuur in het hoger onderwijs wil aanpakken. Gemotiveerde studenten worden daar volgens haar door belemmerd. Het weer, vooral in Limburg, tot ver in de middag nog sneeuw. Verder droog, flink wat zon en een middagtemperatuur van rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Maar de politie heeft voor vandaag geen controles aangekondigd. Tot zover de verkeer. E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 En in 1960 werd de hit Peter uitgebracht. En in 1961 werd het dunnetjesraap met O Tom. En in 1965 met Peter weet het beter. Ik heb voor u klaarstaan die ene grote hit Sweet Sixteen met Peter. U hoort nu hier op CFM's antwoord. Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja dat is Peter. Ja dat is Peter. We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 toen riep zij naar beneden, zo prachtig speelt geen tweede Kom boven en neem mede, die toeter van papier Toen hij in de kamer stond, en tot schrik van de familie op zijn toeterblies. Danste zij de kamer rond, nee geen mens die daar niet vrolijk bij kon blijven Wat er in de kamer stond, danste of viel in twee maar bleef niet staan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 Deed hem beiden minstens zeven veel plezier Toen riep zij naar beneden zo prachtig speelt geen tweede Kan boven en neem mede Die toeter van papier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 Zeer beslist of zij dat patroentje hebben mocht Het was precies waar ze al zo lang naar zocht In recht en in afrecht In recht en in afrecht In afrecht En hij zag haar roze wangen En hij zag haar rode mond Say the want de herder was de bruigom en het meisje was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 Is Doris thuis? bij duurt meneer Kostein, kom boven. Maar ja. wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Haar die Doris, hoe is dat mee? Goed meneer Kostein, goed, maar uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo over was komt binnenzetten. Hoe dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom, heb je mij dat niet even verteld? Een briefie geschreven of opgebeld Dan had ik kunnen zorgen voor een koekie bij de thee En met piepen kennis grillen als je bleef voor het diner Waarom, heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd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 Een kleine gaatje voor de orde de isjeblieft. Kert het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, weet u dat? ook OPEN OPEN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 Ach, niet de pria, Gera, en het is voor mekaar, daar is nou geboren in Boekelo op 15 november 1924... en overleden in Rotterdam op 4 april 1994... was een Nederlandse zangeres die zich op het jodelen toelegde. En dankzij Louina. beleefde Nederland diverse jodelraadjes. En daarvoor hoorde u Willem Parel, oftewel Wim Sonneveld... met Daar is de Orgelman... Ook hoort u het orkest onder de naam het zeven dagen lang. En natuurlijk Doris uit 1957 met Als ik wist dat je zou komen. CFM Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort en iedereen week hoort u dus hier. In het programma Zandvoort uit Zandvoort de Hits.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 Gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station. Zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan, ze snikte. Papi loopt toch niet zo...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 De Amsterdamse zanggroep, die eind jaren 50 bekendheid vergaren... met covers van de McGear Sisters, Johnny Thunder en de Rooftop Singers... en ook andere Amerikaanse tienergroepen. De Four Youngsters, zoals de band eerst heet... werd opgericht door Josh en Jan Schout. Het waren broer en zus, Ria Lubberink en Dick van Niehoff. Nadat ze het cabaret daar onbekenden won in 1957... werd een eerste single opgenomen, een cover van Bye Bye, Bye Bye Love... geproduceerd door Jack Bulterman. En u hoorde die versie, de was met Bye Bye Love...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 Zonnetje gaat van ons scheiden, slapen wij straks ongestoord.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 mijn hang, ik sta gewoon verstond Zo'n schoonpaar is goud waard, ik hoop dat hij goud komt. Mijn vader zegt: dat ik alleen is maar alleen. Daarom brengt hij graag een met iedereen. Geeft hij ons niet zo verzelfden met zijn twee? Als schenkt hij dat glas nog voor de mij toen mee. Hm. Dus Frans, mijn Frans. Geen luister wat ik zeg, wacht jij maar op vader, je hoeft nog lang niet weg. Ach, mijn honey, ik blijf zo lang bij jou. Want schoonpa zal weten hoeveel ik van je hou. Mijn vader zegt altijd vader alleen, maar alleen, maar alleen. Daarom brengt hij vader vast weer doorheen. Vier, hij ons is ongezellig met zijn twee. La la la la la la Ik leer heel goed mijn les. Pak jij vast de glazen, dan open ik de fles. Mijn vader zijn dat alleen, maar alleen, alleen. Daarom brengt hij kwaad een glas voor iedereen.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 en een afspraak maak je gauw. Het zijn alleen maar malle kuurtjes. Je neemt het met de liefde niet zo nauw. Rendez-vous bij het licht der maan. Mooi mijn hart onstuimig slaan. Ben en Kom jij heus? Denk er aan. Rendez-vous bij het licht maan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 je bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gauw. Het zijn al die maar malle kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo'n hout. Randy voet bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ben nerveus, kom je heus, denk er aan. Randy voet bij het licht der maan. Rendezvous bij het licht der maan. Hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus? Denk er aan. Rendezvous bij het licht der maan. Heb een vrijer, ja, heus. Met een Spaans temperament. Geloof me gerust, een schat van een pento. Oh, ik mag het. This. <laughs>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 Naar Zandvoort, Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik kijk een stadje niet meer naar een schatje voor Sonja doe ik alles. Heb haar bewezen hoe trouw ik kan wezen. Ja en Mia, maar duizendmaal zo mooi. Is het bij Sonja, enkel bij Sonja? Oh, als je Sonja eens zag, dus dan begreep je tot slag. Kelp haar met koken, met afwas en stoken. Voor oh, Sonja, doe het Draag heel tevreden de emmer beneden Voor zon. ja doe ik alles Mooi was Peria, Sofia en Mia Maar maal zo mooi. Is het bij Sonja, enkel bij Sonja, oh als je Sonja zag, heus dan begreep je dat slap? Spaar al mijn ping en ik kom straks weer ringen, voor Sonja doe ik af. Tot zover het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.